6 uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. De EU geeft het Verenigd Koninkrijk uitstel voor de Brexit tot 22 mei, maar alleen als het Lagerhuis snel instemt met een Brexit deal. Gebeurt dat niet, dan moeten de Britten uiterlijk 12 april met een ander plan komen. Ze kunnen dan eventueel nog meedoen aan de Europese verkiezingen. Premier May zegt dat ze dat niet wil. Ze heeft dan nog liever een no deal Brexit. Een omstreden Britse sharia-geleerde heeft lessen gegeven op het Cornelius Haga-lyceum in Amsterdam. Dat staat volgens NRC Handelsblad in een vertrouwelijk bericht dat de AIVD in januari aan burgemeester Halsema stuurde. Zij besloot daarop de subsidie aan de islamitische school te bevriezen. De directeur zegt dat de sharia-geleerde alleen maar een keertje op het Haga-lyceum is komen kijken. De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland dreigt in gevaar te komen, zegt een onderzoekscommissie. Er zijn personeelstekorten en de digitalisering loopt achter. Volgens de commissie is het aan de toewijding van de rechters en medewerkers te danken... dat de Nederlandse rechtspraak nog altijd een van de beste ter wereld is. De meeste werkende mensen zijn tussen 2007 en 2017 nauwelijks meer gaan verdienen, meldt het CBS... Gecorrigeerd voor inflatie steeg het doorsnee jaarinkomen van werknemers in die tien jaar met ongeveer 1000 euro en dat van zzp'ers maar 500 euro. Zelfstandigen met personeel gingen er zelfs anderhalfduizend euro per jaar op achteruit. Nederlands elftal is overtuigend begonnen aan de kwalificatiereeks voor het EK in 2020. Oranje won in de Kuip met 4-0 van Wit-Rusland door twee treffers van Depay, één van Wijnaldum en één van Van Dijk. Het volgende kwalificatieduel van Oranje is aanstaande zondag tegen Duitsland.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 Dankjewel. Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. see the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 Feels good, don't it? Come on. It feels like something's even up. Come on. Can I leave yeah. with you, lady?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 the way you do it. Guitar on the MTV That ain't working, that's the way a view is medieval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 Get it down What a love this time Something is